Of ze liggen in het gras hangend aan de waterkant Ze staan soms met z'n vieren of soms liggen ze alleen Altijd als ik er eens zie lopen dan denk ik waar gaat die heen Dan staan ze weer te lachen of ze spelen leuk trompet Soms hebben ze zichzelf ook in de zonnebrand. In het park korte broeken wat niet meer, er zijn weer blote jongens in het park met een frisbee in de weer. Er zijn weer blote jongens in het park. Stoer ik wel zo blij. Kijk nou naar die blootjongens in het park. Alleen die blote jongens. In de mond. Ik kan er uren kijken, naar zowel de komt En net als ik we ben uit het park, richting snackbar Park. En waarom ben ik zo dik? Waarom ben ik geen blote jongen in het park? Wat is er? Als de regen dan weer nadert en de winter en de herfst, dan denk ik fijn, fijn, fijn, fijn, fijn, fijn. Het aan en stap op, want naar regen komt voor dikke jongens in het park, ook weer zonneschijn.